remix van de Fade of Ophelia, Taylor Swift hoorde je. Hey, het is even flink stressen voor Lucas en Steve deze maand. Waarom? Dat hoor je zo, net als deze drie tracks, die komen er ook aan. Slam, coming up.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 Via je smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijexamens voor motoren en bromfietsen gaan morgen in het hele land niet door, omdat het te glad is. Het gaat om een paar honderd examens, zegt het CBR. Theorie-examens gaan morgen wel gewoon door. En met rijexamens voor auto's wordt per locatie gekeken of ze veilig kunnen worden gehouden. Nog meer gladheid, want in Utrecht is besloten vanavond geen bussen meer de straat op te sturen. Zowel in de stad als in de hele provincie. Trams blijven wel rijden. Het is de bedoeling dat morgenochtend alles weer normaal rijdt. Gisteren lag het bussenvoer in de stad Utrecht ook al plat. Zo'n beetje alle EU-lidstaten willen dat de politieke gevangenen die in Venezuela vastzitten, vrijkomen. Verder zeggen ze in een gemeenschappelijk stuk dat wat er ook gebeurt in het land... de wensen van de bevolking op de eerste plaats moeten komen. Alle lidstaten staan achter de oproep, behalve Hongarije. De buit van de spectaculaire kraak in een bankluis in het Duitse Gelsenkirchen... is misschien veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Mogelijk meer dan 100 miljoen euro. Schade werd direct na de roof geschat op zo'n 30 miljoen. De Duitse krant Beeld schrijft dat het zou gaan om geld van criminelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt er tot sneeuwbuien, maar in het zuiden is het droog en het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op slime. Dankjewel. En dan het Slamverkeer door Flitsmeister. Waar al die sneeuw ook zijn tol ijs. Want het is behoorlijk druk zo op de zondagavond. Zeven vertragingen. Dit zijn ze vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. De langsie staat nog steeds op de A2 Den Bosch. Maar ze tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. 34 minuten vertraging. En ook op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Lunette en Hagenstein. 27 minuten. En ook de andere kant op A27 Gorkum-Utrecht. 12 minuten vertraging tussen Nieuwegein en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 Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, is binnen drie minuten geregeld. Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Maak vanaf morgen kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Van Iets over negen. Het staartje van je weekend. Veer je met David Guetta en Sia Titanium. Komt eraan met nu Lady Gaga en The Dead Dance. PUSHION LOWER LIFE Like the words of a song I hear you call Like a thief in my head you criminal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 Titanium. En dat is een soort van staal, hè, dat titanium. En als er één ding is wat van staal is, dan is het niet mijn sixpack zo aan het einde van het jaar. Maar wel, de liefde tussen de mannen Lucas en Steve. Vriendschappelijk dan, want ja, je moet toch samen de hele wereld over, hè. Ik vind dat gewoon best wel knap. Maar dat de liefde tussen de twee even onhot moet worden gezet, dat is een feit. Want Lucas verwacht namelijk ieder moment zijn eerste kindje. Ergens in januari is het enige wat ik erover kan vinden. Dus ik heb net even op Insta gekeken. Maar ik zie nog geen update, geen baby-update. Wat ik wel heb gevonden is dat het duo alvast lekker vooruit aan het werk is. En dat is handig. Want ja, straks ligt Lucas natuurlijk even eruit. Dit weekend druk aan het naar deze. Ik vond hem best wel lekker klinken. ook wel weer op de muzikale tour, maar het klinkt goed als je het mij vraagt. En als Lucas in de pamper zit, dan kunnen wij lekker door doorpamperen op deze trek. Met voor nu nog even Love on Hold van Lucas en Steve. in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 To the moonlight, and I'm speeding. i'm made it to the stars, ready to go far. I'm start walking. D. Ja, wat je daar nou van maakt, toch? Toch wel een hoop zelfvertrouwen als je jezelf special D noemt. Ik heb het even opgezocht. Oorspronkelijk heet hij Dennis Horstman. En ik laat maar even in de midden wat hij dan precies met special D bedoelt. Al is het best lekker om te speculeren. Kan eigenlijk niks anders zijn dan uh, vitamine D. In deze donkere periode, want die komen we allemaal tekort... Die sneeuw is serieus toch alleen leuk om naar te kijken. Echt, ik vind het toch zo vreselijk. Ik heb last van een kortlontje, overtollig snot en chronische vermoeidheid. Dus ja, vitamine D kunnen we wel gebruiken. En dat moet lukken met de nieuwste van Armin van Buren en Klokkenbach. En het goede nieuws is, je hoort hem deze week extra vaak. Nieuw Nieuwe muziek. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Offenbach, miles away. Vitamine D met de nieuwste Mix Marathon Track of the Week van Armin van Buren en Klokkenbach. Sunshine's Amie. En in deze periode van het jaar onderga ik altijd iets ontzettend ongemakkelijks. En ik weet eigenlijk zeker dat jij er ook last van hebt. En zometeen heb ik een tipje hoe je daar het beste doorheen kan komen. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar: minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Zai.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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gresbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Een hele goede avond het weer van Weeronline. Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbuien alweer, maar in het zuiden is het droog. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. En morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En dan het slamverkeer door Vlismeister. Er zijn op dit moment nog vijf vertragingen. En dit zijn ze vanaf acht minuten of met een bijzondere oorzaak. De langste files zijn wel voorbij volgens mij. A2 Maarse Oude Rijn. Acht minuten vertraging. Het komt door een gladde weg. Ook op de A2 Dembos. Maarse tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. 28 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar afgesloten door een ongeval met een bus. En dan de laatste. Die staat op de A27 Utrecht-Gorkum. Uh, daar 25 minuten. Ook door een een gladde weg. En aan snelheidscontroles is er nog eentje. En die zit op de A4 Delft richting Schiedam bij Den Horn bij hectometerpaal 56.1. van Tricht. Binnen een paar minuten hoor je de mooiste vrouw van de wereld samen met Pippel aan de floor komt eraan met nu James Hyde. <middels> zag kan niet meer kapot want Jeskes op de radio lekker man It's a new And I play with your brains, so I don't sleep or snooze. snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah, now, now pump, -a pump, -a pump, -a pump it up and back it up like a Tonka truck. It's En dat vind ik toch altijd zo ongemakkelijk. Je wil namelijk niet degene zijn die het niet doet. Maar ook niet degene zijn die je maar blijft oprakelen. Er zit ook een stukje ongemakkelijk bij. Alsof je iemand drie kussen geeft. En hij jou één. En dan kom je op dat punt, weet je wel. Dat je allebei niet meer weet wat je nou moet doen. Nou, ik heb dat dus ook met iemand de beste wensen wensen. Want ik heb altijd geleerd. Dat doe je tot ongeveer de drie koningen. En dat is 6 januari, dus dat zou overmorgen zijn, dinsdag. Maar inmiddels ja, is die marge heel anders. Mensen gaan daar veel langer mee door, omdat ja, mensen toch lange vakantie nemen... pas later in januari weer terugkomen. Dus er is een nieuwe officiële datum tot wanneer je iemand de beste wensen mag wensen. En dat is uiterlijk 16 januari. Dus weet je dat ook weer voor morgen bij het koffiezetapparaat. Net als Sabrina Carpenter, die weet ook wat ze gaat zeggen. Nice. van het weekend met DJ Sean en de Lounge hier op Slam. En wist je dat deze man zeven jaar de langst gegoogelde DJ ooit is? Ik eerlijk gezegd snap ik wel waarom. Wat een vent. En zo in het nieuwe jaar leek het me eigenlijk wel even leuk... om te kijken naar de dingen die we het meest hebben opgezocht in 2025. Nou, DJ Sean staat er niet meer tussen. Maar wel, de volgende tien dingen met op nummer tien... NAVO Top op nummer 9, Marco Bersato. Op 8, La Boe Op 7, EK Vrouwenvoetbal. Uh, 6, Rob Jetten. 5, D66. 4, iPhone 17. En nu wordt het eigenlijk het spannendste. Op nummer 3, Verkiezingen 2025. En op 2, Charlie Kick. En op 1. Stemwijzer. Wat zijn we toch betrokken met z'n allen? Ik heb, denk ik, acht van de tien dingen wel opgezocht uit het lijstje, maar ik ga niet vertellen welke. Flauw, hè? Cash, en Jotto en Dahoe komen eraan met nu Everjack en Ello Black in My World. Hoor je nu? I had a dream. I was I realized how beautiful tussen Cashin, Jotto en de Whole En vanaf morgenochtend ook een lekkere samenwerking. De Slam Ochtend Show is terug van weg geweest, lekker op vakantie. Maar ze zijn uitgerust en wel vanaf morgen 7 uur. En vanavond nog de lekkerste hits op Non-Stop. Zo zie ik Swedish House Mafia nog. Met nu Pink en What About Us. so <middelijks>